de formatieband uh, komt niet uit de jaren 70, ook niet uit de jaren 60, uh, ook niet uit de jaren 50, toen waren ze nog niet eens geboren. Het is een nummer uit 1986, af en toe wijken uh, we een klein beetje af. Het is namelijk de debuutsingle en enige grote hit van de Nederlandse band, de Pasadena Dream Band uit 1986. Met het nummer Zandvoort, het is geschreven door Peter Roos en Wilhelm Snijder, en geproduceerd door Ronald Sommer. Dat er een ode is aan Zandvoort aan Zee. In het lied wordt er gevraagd om mee te gaan naar de badplaats. De band, die was ontstaan uit de Leidse studenten, had het nummer eerst als een lijflied. En later besloten het nummer als een single uit te brengen. En Zangeres Claudia Soumerou ...noemde het liedje een uit de hand gelopen grap. De bekant van de single is de eerste versie van het lied. En voor de terugkomst van de Formule 1 op Zandvoort in 2020... Uh, hadden de bandleden een nieuwe versie van het lied gemaakt. De Grand Prix werd door de coronacrisis echter uh, toen geannuleerd... waardoor het optreden waar deze nieuwe versie ter horen zou gebracht worden... niet door kon gaan. En uh, voor de daadwerkelijke terugkomst in 2021 werd er niet door de band opgetreden. Maar het nummer blijft leuk. Ode aan, uh, aan Zandvoort, Zandvoort aan de Zee. U hoort nu de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. De ontsnapping uit de baai is deze week. Ik moest er nog aan denken. Toen ik in mijn ochtendjas eens even ging zien of er nog post gekomen. Vertrekken voor mijn wekelijks bezoek. Moest die dag naar ome Jan? Je kent hem vast nog wel, die tijdelijk.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 Anne, Billeke Alberti, met groetjes uit Rio. En daarvoor André van Duin, ook een nummer uit de jaren tachtig. Als de zon schijnt, ja ik vond het toch... Uh, past allemaal een beetje bij het mooie weer, de zomer in Zandvoort. Alhoewel we een, een beetje een mindere start hebben gehad, hè. We hebben al ministers in Zandvoort gehad, het is al in het nieuws geweest. De bondkraagjes, ja nieuwe benaming, zal er verder niet op ingaan. Maar uh, hè. het is uh, triest dat het allemaal in Zandvoort moet gebeuren tv Zandvoort, muziek. Zandvoort uit Zandvoort. Lokale omroep vanuit de Badplaats, Zandvoort. En Viva España, is een liedje geschreven door Leo Karts en Leo Rozenstraat. Samantha nam het in 1971 voor het eerst op. Het werd toegeproduceerd door Alain Livré. En uh, het nummer groeide uit tot een wereldhit... en is door tientallen artiesten gecoverd. Imka Marina, Sylvia Fredhammer, James Lost... Ja... Uh, Wereldwijd inmiddels meer dan 400 verschillende versies. En meer dan 40 miljoen exemplaren zijn ervan verkocht. U hoort hem nu in de versie van Imca Marina. Viva en Spanje! Ja, naar Spanje reizen veel Europeanen. Nur wegen, zonne, ons water en wein. Einer beter, doch de andere, om zo eer. Fährt richting Spanje en packt die kop. weichen dort anstelle der gespenster die kavalier und miki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 Zeg me nu toch waar je bent Mario Jouw vergeten kan ik niet Maar ik heb toch veel verdriet Mario Ik heb bij jou het geluk gevonden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 Tot jij weer komt zo. Maria. Eenzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw. Maria. Jaren heb ik jou gekend, zeg me. Mario, jou vergeten kan ik niet, maar ik heb toch veel verdriet. Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-onontstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Coordraaier. En zojuist horen Johanny en de Rekels met Mario. Ja, vroeger zei ik altijd, het nummer is speciaal voor mij gezongen maar uh, volgens mij toen het uh, opgenomen werd in de studios was ik nog niet eens geboren... En voor uh, Hanny en de Rekels worden u Dops met Wasje Maar in Lutjebroek gebleven. En de volgende dame is Maria Roekna Meri servé Geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En overleden in Hoorn, Limburg op 23 oktober 1998. Als een Nederlandse zangeres. Ze vertolkte onder de artiestenaam... Zangeris zonder naam decennia lang het Nederlandse levenslied en daar was ze ook de bijnaam koningin van het levenslied en de grote successen van haar waren in 1959 moet ik zeggen 1959 was het ach vaderlief toen drinkt niet meer 1962 had ze de blinde soldaat 1969 en 1986 die grote hit Mexico E71 het soldaatje met de vier raadsels nou een heleboel leuke nummers en in 1975 het was aan de Costa del Sol. U hoort het nu, de zangeres zonder naam. Het was aan de Costa del Sol, dingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol. Dingelingeling. En donkere lucht.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 En van me denkt ik zie wel wat de toekomst verbrengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krulstelt in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, net als voor we samen waren. Het moet einde van het bed bij de verwarming neergezet.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 Staan, voordat ze weer naar huis gegaan En ze zuchtte voldaan Wat was dat rustig Ja, yeah, yeah. ja dat was Wim Sonneveld Met Zo Heerlijk Rustig De vertaling van La Chanson En daarvoor hoorde u Conny van den Bos Met Ik ben Gelukkig Zonder jou. TfM Zandvoort, lokale overheid, uit de badplaats Zandvoort de volgende plaat is mijn opa. Is een single van Hetty Blok en Leen Jongewaard. Afkomstig van het album Ja zuster, nee zuster. En Hetty Blok speelde in de musical en televisieserie Suster Clivia. Leen Jongewaard speelde Gerrit de inbreker en opa in het filmpje. En de muziekproducent was Gerrit den Braber. En natuurlijk, uh, Annie M. G. Smit verzorgde de teksten... en Harry Bannik verzorgde zowel de A- als de B-kant. En de B-kant bestond uit het lied Lodewijk, waar zit je... en werd gezongen door de jonkies, bestaande uit de opgeschoten jeugd... uit de serie vertolkt door uh, Carla Lip, dat was Jets... Johnny uh, Kuipers, dat was Bobby en buddy, uh, Barry Stevens, moeten we zeggen. Barry Stevens, dat was Bertus. En u hoort hem nu, die vrolijke plaat van Hattie Blok... en Leen waard met Mijn Opa...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 Niemand zo aardig voor mij. In Europa, mijn opa. Niemand zo aardig voor mij. In Europa, mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij.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 ro Als je mijn ogen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 Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knap de mens daarvan hoor? Prrrrrr, De koffie ging erin als koek. En ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht, gaan jullie nu?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 Ze klets vele uren over alle buren maar Waar ze het vandaan haalt Ja, dat snapt geen hond Oh, felicidad. dat met de rol van de stad. En daarvoor hoorde u Rita Corita met koffie. En ook hoorde u nog Hetty Blok en Leen Jongenwaard met Mijn Opa. En de volgende artiest die heeft zo ongelooflijk liedjes gevonden. Grote hit in 1965, prater Fanatitis, Fanatius moet ik zeggen. Jerome Tango in 1966, de kat van ome Willem in 1968. In hetzelfde jaar Mooi Amsterdam. In 1968, in een rijtuigje deed hij samen met Lee Jongewaard Mooi Amsterdam was trouwens met Willy Alberti. En een hele grote hit van hem was het dorp uit 1974. Ik heb een andere plaat gemaakt. Ik denk, het past een beetje bij het weer. Heel veel mensen die uh, gaan met dit weer. Als ze niet naar het strand gaan, dan gaan ze fietsen. Wim Zonneveld op de radio met Op de Step. Dat kan ook, want tegenwoordig hebben ze elektrische steppen. Maar officieel mag het toch niet, hè? Dus...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 Nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zij hij zag tot haar: Als ik weermaal met mijn fiets bel, bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik weermaal met mijn fiets bel, bel, dan wacht ik voor de deur.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 Na een tijdje, elkaar hun woord van trouw. En leven nu al jaren te vrede als man en vrouw. Maar als hij van kantoor komt, dan dreigt het scheef te gaan. Want doet zij niet gauw open, geeft hij haar te verstaan. Als ik weermaal met mijn fietsbel bel, bel, dan weet je wel, dan weet je wel. Als ik met mijn fiets bel, dan hang ik voor de deur. Dan hol je dadelijk naar de trap en ruk je aan het tal. Je zoekt mijn toffels en mijn kranten, daarvoor ben je mijn vrouw. Als nou, twee man met mijn fiets wel belt, na nou, de wel, na nou, de wel. Als ik twee man met mijn fiets bel, bel, dan, weetje, bel. komt wel belt, van de regenwel, na de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 wachten, een goede vriend van de, van de show, met als de zomer komt. Ik wens je nog een fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens. Ik loop hier op het strand en de wind waait zachtjes door mijn haar. Ik denk aan jou, ik hoor het huizen van de zee. En in gedachten neem ik je met me mee een tijd geleden dat we lagen hier op dit mooie strand. Ik denk aan je